Wordt 15 tot 19 graden. Dit, was... Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... ...staat file tussen Kromenie en knooppunt Koenplein 5 km, ...A15 naar Europoort bij knooppunt Vaanplein 3... ...verderop bij Spijk -Nisse, 3... ...A20, hoek van de land richting Gouda... ...bij Moordrecht 4, de andere kant op bij Rotterdam Centrum 3... ...en de A28 van Zwolle naar Utrecht... ...tussen Nijkerk en knooppunt Hoeverlaken 3 km.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 My sweet lover. Get up! Trades and Zie Fagli vedere che non è un gioco Fagli capire quello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 Ik zoek haar ook en te vergeven, zo lang ik leef. Want papa, ik lijkt steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn en God, ik heb je soms gehad. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen en ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik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 shall find